6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Belgische onderhandelaar geeft opdracht terug. Roetdeeltjes brandt Moerdijk over tientallen kilometers neergeslagen. En Hugo Borst stopt met mediawerk. De Belgische onderhandelaar van de Lanotte wil stoppen met zijn bemiddelingspoging. Hij heeft koning Albert laten weten dat hij zijn opdracht wil teruggeven. De koning houdt dat in beraad. Van de Lanotte zegt dat hij de impasse in de formatie niet kan oplossen. Van de Lanotte had een nota geschreven waarop alle partijen moesten reageren. De nationalistische NVA en de Vlaamse Christendemocraten... zagen in die nota geen basis voor nieuw overleg. De formatie van een Belgische regering is daarmee na 207 dagen weer terug bij af. Het RIVM gaat ervan uit dat roetdeeltjes van de brand in Boerdijk tientallen kilometers noordelijker zijn terechtgekomen. Tot aan Gouda kan roet zijn neergeslagen. De samenstelling van het roet wordt nog onderzocht, maar voorlopig adviseert het RIVM mensen om contact te vermijden. Zo wordt het eten van groenten uit eigen tuin afgeraden en kunnen kinderen beter even niet buiten spelen. Alle metingen tot nu toe is geen gevaar voor de volksgezondheid gebleken. Nog altijd woeden er verschillende kleine branden op het terrein van Chemie Pak in Moerdijk. Het nablussen gaat volgens de brandweer nog zeker dagen of nog een hele dag duren.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 De MQM heeft al gezegd dat het terugdraaien van de maatregel niet betekent dat de partij terugkeert in de coalitie. In Algerije zijn rellen uitgebroken vanwege de hogere voedselprijzen. In verschillende wijken van de hoofdstad Algiers raakten jongeren voor de tweede dag op reis slaags met de oproerpolitie. De politie schoot met traangas naar jongeren die stenen gooiden naar overheidsgebouwen en winkels en auto's vernielden. Veel algerijnen zijn gefrustreerd over de grote werkloosheid en nieuwe prijsstijgingen van onder meer melk, suiker en meel. Ze vinden dat vooral erg dat Algerije grote gas- en olievoorraden heeft, maar dat dat niet leidt tot meer welvaart. In buurland Tunesië is het de laatste tijd ook onrustig. Ook daar zijn gewelddadige protestbetogingen tegen hoge werkloosheid.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 Directeur Meijer van Zeehavens Amsterdam noemt het een prima resultaat. Ze wijst erop dat Zeehavens Amsterdam het afgelopen jaar de vierde van Europa was. Na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. De heren maakte de haven van Rotterdam al een recordresultaat bekend. Voetbalanalist, columnist en tv-presentator Hugo Borst stopt per direct met zijn werk voor radio en tv. En ook schrijft hij geen columns meer in het AD. Borst was sinds 2002 een van de vaste gezichten van Studio Voetbal... op zondagavond bij de NOS. Zijn contract liep tot het einde van dit voetbalseizoen... maar Borst is met de NOS overeengekomen dat hij per direct stopt... en wil meer tijd voor zijn privéleven. Vermoeidheid en gebrek aan inspiratie zijn de aanleiding voor zijn besluit, zegt hij. Hugo Borst zou komende zomer vier nieuwe afleveringen van zijn tv-serie... over vaders en zonen voor de VPRO maken, maar ook dat gaat niet door.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 De drie hadden de shirts aan tijdens de wedstrijd ajax Heracles in april vorig jaar. Ze hebben een boete van 330 euro gekregen. Volgens de OM is het de eerste keer dat er een veroordeling is uitgesproken voor een cijfercombinatie. Shirts met de letters ACAB leiden eerder al wel tot een straf. Het weer in het hele land regen. Pas aan het einde van de avond wordt het vanuit het westen weer droog. Vannacht in het noorden iets onder nul. In het zuiden blijft het boven nul. Morgen opnieuw regen bij 3 tot 7 graden. de ah, Verkeersinformatie. Het is de drukste avondspits van de week. Ruim 200 kilometer aan file staat er. Ondanks dat er nog veel mensen vrij hebben vanwege de kerstvakantie. Maar ja, het komt allemaal door de regen. Veel files staan er nog, vooral in de Randstad. Wat opvalt zijn de lange files op de A2. Van Amsterdam naar Den Bosch, tussen Vinkeveen en Knoopend Oude Rijn, 15 kilometer. Bij Amsterdam ging het al een paar keer mis op de A10, de ring van Amsterdam. Richting Zaanstad staat voor de Coente 0 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. En op de A10 Zuid staat het nog vast. Tussen Osdorp en Duivendrecht, 8 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk... 9 kilometer na een ongeluk, daar is de rijbaan weer vrij. Het loopt toch wel vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor knooppunt Gouwen staat 9 kilometer. Op de A58 Breda richting Tilburg na een ongeluk... tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers... te veel betalen voor hun accountant.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 Goedenavond voor het laatste half uur van het NWS Radio 1 Journaal. Het is bijna acht over zes. Mijn koninkrijk voor een regering is dat wat koning Albert op dit moment denkt. Want niemand, echt ook niemand, kan onze zuiderbuur aan een regering helpen maar eerst naar de nasleep van de brand bij Chemiepak in Moerdijk. De roetdeeltjes zijn tientallen kilometers verderop terechtgekomen. Daar gaat het RIVM van uit. Het nablusser duurt al de hele dag. Theo Verbrugge is in Moerdijk en is dat al bijna op een eind gekomen, Theo? Nee, nee, nee, dat is nog zeker niet uh, tot een eind gekomen. Want uh, de laatste berichten zijn dat het nablussen toch nog wel zeker tot morgenochtend gaat uh, duren. Om half negen hebben ze weer overleg hoe verder. Uh, er zijn toch nog, al zie je dat hier aan de buitenkant, niet meer uh, wat kleine brandjes binnen in het uh, pand. Uh, daar komt weinig rook van hoor, overigens. En dat is nu ook al niet meer te zien omdat het hier ook donker wordt. Uh, dus onder controle is het, uh, is het wel, maar het is nog zeker niet uh, helemaal uh, klaar, uh, het bluswerk zijn alle chemische stoffen al van het terrein verwijderd. Nee, ook niet. En dat beangstigt eigenlijk hier toch wel het meeste vandaag. De brand, dat zie je wel, dat komt wel in orde. Maar wat er gebeurt er met al dat bluswater? Ik heb je al eerder verteld vandaag, het is geen pretje om hier rond te lopen, sowieso qua geur. Maar ook de sloten, daar zie je dat veel bluswater daarin terecht is gekomen. De kleur daarvan, dat staat mij niet echt aan. En de hele dag zie je hier ook overal mannen in fluoriserende pakken die monsters aan het nemen zijn. Dat doen ze in de grond, dat doen ze in de sloot. Ik zie ze dat bij naastgelegen bedrijven doen, daar staan soms. Tankwagens van milieudiensten die water aan het pompen zijn. We hebben met de waterschappen gesproken. Die hebben ook monsters genomen. En die gaan controleren wat zit er nou uiteindelijk in dat bluswater. En wat kan dat kwaad hier in de omgeving. Die monsters zijn meegenomen. Misschien dat er vanavond de uitslag van komt. Waarschijnlijk morgen. En dan weten we meer wat eventueel de schade kan hier zijn voor de directe omgeving. En hoe lang ze daar hier in de buurt nog last van kunnen hebben. Dank je Theo. Er is natuurlijk wel advies uitgegaan voor bewoners uit de directe omgeving van de brand. En die is, eet geen groenten uit eigen tuin. Laat je kind niet op speeltoestellen spelen. En laat huisdieren niet vrij buiten lopen. Verslaggever Mark van Dam ging de buurt in. Hemelsbreed, op nog geen acht kilometer van Moerdijk, waar de brand heeft gewoed... ligt precies aan de overkant van het Hollands Diep, onder Dordrecht Willemsdorp. Daar moeten de gevolgen van de brand haast wel zichtbaar zijn. Een speeltuintje. Verlaten. In de regen. Geen kinderen. Maar ook geen roet op de speeltoestellen. Een man uh, haalt uh, de post uit uh, de brievenbus. Als ik uh, rechtdoor zou kunnen kijken, binnen een paar kilometer, daar ligt Moedijk. Hè? Ja, een klein eindje wel. ja. U, op het eind van deze weg, dan kan je de brand zien. Als je nog brandt, maar dat brand niet meer. Nee, heeft u veel last gehad van de brand? Nee, helemaal niet. Wij hebben het gehoord. En, uh, maar alleen hebben wij geen serenes gehoord hier. Maar die hebben op camping Brughof hebben ze wel gegaan. En Sterrenburg schijnbaar ook. Maar uh, wij hebben er niks van gehoord. We heeft een flinke tuin. Verbouwt we ook eigen groenten? Nee, helemaal niet. Het is alleen Sier ja. Het advies is gegeven om op te passen met het roet op de grond. Ja, dat zou ja. mogelijk giftige concentraties ik heb, kunnen... Ik heb niks kunnen ontdekken. En ik heb ook geen auto. Ja, ik heb wel een auto, maar die staat binnen. Maar ik heb daar niks op gezien. Dus... Nee. En ik uh, vond de informatie die we kregen hier wel uh, voldoende. Heeft u zich zorgen gemaakt? Een beetje wel, ja. Voor het inademen omdat ik zelf astmatisch ben. en uh, Dan ben ik bang dat ik de, dus uh, vuile deeltjes naar binnen krijg. Maar voor de rest niet. Bent u daarvoor speciaal binnengebleven? Ja, ik ben binnengebleven, ja. Nee, ik zie ook helemaal geen stofjes of wat dan ook. Uh, nee, ik heb niks gezien. Nee. Via de radio hebben we wat meegekregen. En ook uh, de alarm hier is afgaande de luchtalarm. U heeft kleine kinderen. Uh, het advies is om op te passen met uh, buitenspelen. Uh, eet geen groente en fruit uit de eigen tuin. Neemt u dat serieus? Ja, dat zou ik wel serieus nemen natuurlijk. We hebben geen uh, groente en fruit in de tuin, dus dat, uh, dus dat is een probleem minder voor ons dan. En uh, het weer is ook nog niet dat uh, kinderen buitenspelen. Dus maar uh, zeker als ze binnenkort gaan buitenspelen, dan moeten we de speeltoestellen wel even uh, langslopen. En kijken of ze wel uh, schoon zijn of even een doekje eroverheen lijkt me wel verstandig. Je bent er vrij nuchter onder. Ja, dat wel. Komt goed. Komt goed, we zullen zien. In Groot-Brittannië gaat het minder goed. Daar neemt de onrust over de Mexicaanse griep toe. De Britse regering meldde vanmiddag dat er in de afgelopen week... 11 mensen aan het virus zijn overleden. En dat brengt het totaal op 50 doden. Hikki Jippes, correspondent. Um, is nu ook het woord epidemie al gevallen? Nee, daar zaten we wel allemaal op te wachten. Maar daar zijn de gezondheidsautoriteiten een beetje voorzichtig over. Want de laatste cijfers zijn gebaseerd op de laatste week van december. En je weet, toen was Engeland op slot vanwege sneeuw en ijs. En een heleboel huisartsenpraktijken waren dicht. Dus de tellingen worden daardoor een beetje vertekend. Maar... Um, anekdotisch bewijs, uh, onrust bij mensen, berichten van artsen... het feit dat er meer dan 700 mensen op intensive care uh, uh, bedden in ziekenhuizen liggen... en die in, zo in beslag houden dat de operaties worden uitgesteld... wijzen erop dat er hier uh, echt van een omvangrijke um, uh, griepgolf sprake is. Maar nog geen epidemie? Nee, uh, maar uh, uh, hou je vast, dat, kan, dat woord kan misschien volgende week uh, uh, wetenschappelijk bewezen wel gebruikt worden. En het is in ieder geval duidelijk dat de Britse regering uh, uh, bezorgd is over de bezorgdheid onder de bevolking. Want uh, David Cameron heeft vanmiddag aangekondigd dat bij alle berichten die er ook zijn over tekorten aan vaccins van mensen die opeens door deze uh, cijfers heel erg ongerust worden en ook al vallen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 omdat dat vaccin nog tot 2011 geldig is, uh, he, uh, uh, werkt... en uh, in ieder geval voor een gedeelte uh, de verschijnselen van deze variant H1N1 zou kunnen bestrijden. Ja, dus, dus een oud, oud vaccin wordt even uit de kast gehaald uh, omdat het nog net kan in 2011? Ja, want uh, we, we, men staat een beetje uh, voor het blok... Er zijn, uh, kijk, die vaccins die worden besteld door huisartsen bij de farmaceutische industrie. Die huisartsen gaan uit uh, globaal van wat ze uh, vorig jaar hebben ingeënt. In uh, september, oktober, hooguit november wordt er uh, geprikt en dan is het eigenlijk wel klaar. Maar toen er dus in de aanloop naar kerstmis opeens de alarmerende verhalen kwamen over jonge kinderen die uh, hier dood aan gingen. Uh, uh, moeders die net bevallen waren Twee die daaraan uh, zijn gestorven. Toen kreeg je een run op uh, iedereen die dat vaccin voor handen had. Van apotheken tot uh, huisartsen. En dat heeft uh, tekorten veroorzaakt. Hoewel de regering formeel uh, volhoudt dat er voldoende vaccin is. Ja, want in Nederland hadden de situatie dat in december ook twee kinderen overleden. Maar de Nederlandse bevolking heeft enigszins lakoniek gereageerd. Daar is bij jullie op het eiland geen sprake van? Nee, dat is eigenlijk raar nou je dat zo zegt. Want de Engelsen staan natuurlijk bekend als ongeveer het meest lakoniek volk uh, ter wereld. Maar uh, kennelijk, uh, nee, kennelijk uh, uh, is men hier wel in paniek geraakt. Oude vaccins, wellicht volgende week meer nieuws. Dankjewel, Jappes. België, daar heeft bemiddelaar Johan van der Lanotte zijn opdracht teruggegeven aan koning Albert. En geeft nu een persconferentie om die beslissing toe te lichten. Een van de oudste.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 Zaken afstelling is het nog steeds, zegt de heer Ik kwam hier ook net voorbij lopen. De persconferentie was zojuist afgelopen. Eerst in het Nederlands, dan het in het Frans. Alleen een verklaring was het ook. Hij geeft geen toelichting. Tot maandag houdt de koning zijn ontslag in Beruin. Ja, want hij geeft dus niet meteen de opdracht uh, terug... en we gaan een ander scenario zoeken. Hij wil nog er een, nog een paar dagen er zelf over nadenken. Maar wat, wat voor opties heeft de koning dan... als hij nu weet dat na 208 dagen dit echt een heilloze zaak lijkt te zijn geworden? Het dat is 207. Maar ja, dat, met, uh, hij moet juist, heeft juist die dagen nodig om te overleggen. Met, hem ook Om na te denken of hij nog iemand anders kan vinden om het veld in te sturen. Want er zijn al zoveel bemiddelaars, verschillende uh, uh, koninklijke raadgevers geweest... En als Johan van de Lamotte, een gerespecteerd man die net zijn ontslag heeft aangeboden, dat er dan ook nog ophoudt een staatsgerichtdeskundige. De kleinste bekend was die ermee dat die niet kan, wie dan nog wel. Oké okay, Joris, we laten het hierbij. De verbinding is niet bijste goed. Het verhaal is duidelijk. Johan van der Lonotte, de bemiddelaar... geeft zijn opdracht terug aan de koning. Die heeft nog een paar dagen nodig om in ieder geval de realiteit onder ogen te zien. Een maandag gaat dit verhaal verder en daarmee boekt België een record. Het zal een langere formatieperiode zijn dan het record dat Nederland in 1977 had. En dat waren toen 208 dagen. Wordt vervolgd. Straks problemen bij voetbalclub RKC Waalwijk. De hoofdsponsor wil het stadion niet kopen. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. De avondspits verloopt vrij druk. Dat heeft te maken met het slechte weer. 200 kilometer aan file staat er nog, vooral bij Amsterdam en Utrecht. De grootste knelpunten die zitten op de A10, de ring van Amsterdam, op de A10 Zuid... tussen Osdorp en Duivendrecht, 8 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug, 12 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij, na een aanrijding. Er loopt daar ook vast op de A20, naar Gouda. De A58 van Breda naar Tilburg, na een ongeluk bij knopend sint Annabos, 6 kilometer. En daar zijn de rijstroken... Weer open. Nou, kijken we even vooruit. De komende avond en nacht wordt op uh, niet veel plaatsen aan de weg gewerkt. Maar wel bij Utrecht op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. De rijbaan gaat daar dicht tussen knooppunt Rijnsweerd en Utrecht vanaf vanavond 9 uur. En er wordt tot morgenochtend 5 uur gewerkt. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Een spionagezaak bij het Franse Renault waar zelfs de regering zich mee bemoeit. Drie topmanagers van de autofabrikant zijn geschorst... omdat ze informatie zouden hebben gelekt over de ontwikkeling van een elektrische auto. En die auto's die spelen een grote rol in de toekomststrategie van Renault. De minister van Industrie denkt dat Frankrijk hierdoor verwikkeld kan raken in een economische oorlog. Correspondent Frank Renault.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 naar deze drie mensen, want dat onderzoek is nog steeds gaande. Frank Renoud, uh, aan de telefoon Jos Mekel... operationeel directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Goedenavond. Goedenavond. Dit verhaal verbaast u niet? Nee, dit is iets wat wel vaker voorkomt. Alleen wat je natuurlijk geregeld meemaakt... is dat het lang kan doorsluimeren voordat het naar, naar boven tafel komt. Terwijl, uh, ja, als je goed op aanwijzingen let en op gedrag van mensen... ...zou je toch wel wat eerdere dingen kunnen uh, signaleren... ...en eh, kunnen reageren als mensen afwijkend gedrag gaan vertonen... ...zoals wij dan zelf ook wel signaleren en zien. Ja, eerst even over Renault. Kent u deze zaak? Uh, uh, uh, alleen vanuit het nieuws. Ja, want, want waar, waar zouden uh, deze topmanagers, als het wordt bewezen... ...die informatie naar hebben toegespeeld? Denkt u? Wie zou erin geïnteresseerd zijn? Een, een, een brede partij die erachter kan zitten. Uh, als je kijkt naar, naar uh, toch de, de Aziatische landen waar er behoefte is aan op technische kennis, om zo maar te zeggen. Uh, uh, dat, dat zijn in ieder geval partijen die daar hoge interesse in hebben. En uh, wat er zelf toch vaak tegenkomen is dat met name, of je kijkt naar, naar uh, studenten die overkomen of andere partijen die ze mee bezighouden, komt dat toch vaak uit de, uh, die kant van de wereld. is dus behoefte aan kennis, men is bereid om daar ook wel uh, op te investeren, om het zo maar te noemen. En ja, als de vraag is, is er aanbod. Ja. Dat is toch wel een uh, oud, oud principe. Uh, Aziatische landen, welke landen in het bijzonder? Nou, ik, uh, dan praten we met name over, uh, over China en ook wel andere opkomende landen, maar met name over China. Ja, en dan hebt u het over bijvoorbeeld studenten die dan naar uh, West-Europa komen of naar uh, ja. de Verenigde Staten. Maar dat zijn spionnen namens de Chinese regering? Nou, die, die, de, de, die jonge mensen worden geworven. Uh, en, en dat gaat ook vaak uit een stukje ideologie. Uh, en dat, dat, dat ze de wereld over worden uh, gezonden. En vanuit een goede zaak krijgen ze de gelegenheid om zich te ontwikkelen en te studeren. En als tegenprestatie worden van hun uh, vereist, geëist, uh, dat ze met informatie aankomen. Ja. Hoe zou het in zijn werk zijn gegaan bij dit uh, Franse autobedrijf? Uh, wat, wat, wat we zelf uh, zien, op, op kleine grote schaal. ...dat op een gegeven moment ze toch wel actief worden benaderd. En dan moeten ze zich voorstellen, bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd... ...kan het, kan het simpel zijn, bij een, op, op een uh, golfclub, uh, uh, bij een businessparty. Op een gegeven moment ga je naar iemand toe... Dat zijn ook mensen die, die zijn bedreven het leggen van contacten, dat noem je ook al een vorm van social engineering. Die gaan in gesprek met jou om te kijken of je bereid bent, gevoelig bent tot het aannemen van uh, steekpenning of daar praat je in principe over. Mm. Uh, en het afgeven van informatie. En heel langzaam gaan ze je min of meer masseren en ze nemen je een keer mee naar de plek, uh, wellicht naar de, naar de, de, de, de dames, zo moeten noemen. Dat je eigenlijk al in een bepaald net zit, dat je zelf niet kunt terugstappen. En zo. Ja, spinnen ze steeds meer de web om je heen dat je helemaal niet meer terug kunt. En, dat je, dat je uh, chantabel ja. bent geworden. Ja, dat, en dat, is, dat is in ieder geval wat men vaak dan onderschat En dat hoor je natuurlijk wel als je hiermee je bezighoudt. Ja, want mensen blijven mensen. Ja, gelukkig wel zou ik bijna zeggen. Maar dat, dat is ook wel meteen de, de, de zwakke kant van de mensen. Maar ook, ook wel denk ik ook de sterke kant die altijd weer probeert te ontdekken of te onderzoeken die er ergens, ergens onderuit kan, kan komen. Wat kun je daar als bedrijf tegen doen? Uh, nou, het is met name het signaleren. Kijk, uh, als je met z'n allen uh, uh, alert bent en je hebt een, een uh, op afwijkend gedrag... Wat ik, wat, ik, wat ik aangaf heb, gedraagt, iemand zich anders... dat die andere aankopen, gaat die vaker op reis. En dan moet ik wel voorzichtig mee zijn. Dat is een van de signalen. En aan de andere kant is het ook heel erg met elkaar bezig zijn... van een stuk uh, bereiken, betrokkenheid. Dat je met z'n allen voor een product gaat of een bedrijf gaat. Dan heb je al uh, dat mensen vaak minder de behoefte hebben... En om deze dingen te doen, wat je helemaal breed trekt, zie je ook dat die behoefte vaak wordt gecreëerd uit een stukje onvrede, onmin, uh, en daarnaast de menselijke uh, grijpzucht. Maar het begint vaak in het bedrijf zelf dat men denkt, nou ja, nu ben ik er klaar mee en nu ga ik eens kijken of ik er beter van kan worden. Maar ja, u geeft heel nadrukkelijk het voorbeeld van bedrijfsspionage vanuit de Aziatische landen, China noemt u, maar gebeurt er ook spionageactiviteiten in Europa zelf, waarbij Nederlandse mensen op zoek gaan naar Franse geheimen? Ja hoor, nee, wat het terecht dat het, het, het, het, het, het opmerkt, het, is niet alleen, het gaat niet alleen over Azië, het gaat door de hele wereld heen. Het gebeurt in Nederland, het gebeurt in, in, in heel Europa. En dat het mensen in Nederland begonnen met specifieke opdrachten. Uh, kijk, ook, ook, in, ook in Nederland hè, zijn natuurlijk zeer interessante bedrijven. Ik zal geen naam noemen, maar de grote internationale bedrijven die hier zijn gevestigd zijn erg interessant. Zowel voor uh, bedrijven buiten Europa als voor, ook voor bedrijven binnen Europa. Uh, dan kun je denken aan allerlei ontwikkelingen binnen levensmiddelensectoren, maar ook binnen ICT en, en, en allerlei uh, na, na, na, uh, t, t, transportideeën... hoe je dingen beter zou kunnen uh, ontwikkelen. Dus er, er is altijd wel voldoende uh, vraag naar, naar, naar hoogtechnologische kennis. En dat kom je in heel veel sectoren tegen. En dan heeft de minister van Industrie in Frankrijk het erover... dat zo'n schandaal, zo'n spionageschandaal zoals bij Renault... nu aan het licht is gekomen... Uh, wel eens zou kunnen leiden tot een economische oorlog... Hoe moet het dat voor me zien? Uh, ik kan me wel voorstellen, kijk, als we dit, dit, dit soort zaken uitlekken, uh, Er zijn natuurlijk nu, nu twee partijen geweest. Hè, die hebben allebei een bepaald belang gehad. En uh, ik kan me ook voorstellen dat deze informatie, als die anders door, uh, uh, doorgespeeld is... Hè, dat het heel snel wordt vertaald naar bijvoorbeeld een, een gereed product. Hè, in dit geval wellicht die auto, als we al zover we zouden zijn. En daar kun, je, daar kun je natuurlijk onder andere mee gestunt. als het heel snel vertaald naar een, een gereed product. Hmm. Wat is het uh, grootste Nederlandse spionageschandaal waar wij nooit over gehoord hebben? Waar u nooit over gehoord heeft. Mm -hmm. <laughs> nou, dat, dat is precies, denk ik, dat het ook, ook het grootste schandaal waar we nooit over zult horen. Want uh, kijk, de meeste mensen denken het meteen aan Amerikaan. Dus is wel een uit, uit, uit de oude doos. Maar ik denk dat heel veel uh, schandalen blijven toch onder die, die, die mantel bedekt, omdat als het bekend wordt. Iedereen er toch heel veel aan doet hè, om het uh, uh, vanuit een stukje imago schade... om te voorkomen dat het juist in, in, uh, in naar buiten raakt. En misschien dat meneer Lassans er in de toekomst wel iets aan kan veranderen. Maar een via, via Wikileaks. En dan lezen we er ongetwijfeld ja. over als we, ja. als we de weerwar aan memo's uh, kunnen, ja. kunnen onderbrengen. Ja. Uh, Jos Meekel, ik dank u hartelijk van het bedrijf Hofman Bedrijfsrecherche over de spionagezaak bij het Franse Gedeelte. De hoofdsponsor van voetbalclub RKC, Mandenmaker Keukens... heeft besloten om het stadion van RKC niet te kopen. Terwijl het lange tijd wel de bedoeling was. Mandenmakers wil niet meer omdat de eigenaar niet wil... dat mensen denken dat hij er persoonlijk beter van wordt. RKC loopt op deze manier 4 miljoen euro mis. Wethou wethouder van Sport in Waalwijk, Sjoerd Potters, goedavond. Goedavond. Dat lijkt me een stevige aderlating. Nou, het is wel jammer dat uh, de hoofdsponsor uh, deze stap heeft gezet. Uh, ik begrijp het overigens wel. Uh, hij had uh, goede motieven om uh, RTC uh, zeg maar op een hoger plan uh, te brengen. Vergelijkbaar met Heerenveen en PSV. Als qua type sportbedrijf met uh, ook wat extra voorzieningen. Daar had hij graag uh, het stadion voor willen gebruiken en willen opknappen. Uh, maar vanuit de maatschappij uh, is er toch wel uh, ja, een soort van beeld ontstaan... dat hij er uh, toch een soort van slaatje uit zou willen slaan. En uh, dat was absoluut niet de bedoeling. En daarom heeft hij gezegd van... ja, luister, is die beeldvorming daaromheen, daar, uh, daar pas ik voor. Uh, dat is helemaal niet terecht. Uh, ik heb de juiste intentie gehad om RTSV uh, te willen redden. Maar wie, bij wie is die beeldvorming dan ontstaan? Bij, bij, toch niet bij fans of, of juist wel bij fans? Nou, dat denk ik niet zozeer bij fans, maar ja, dat zijn natuurlijk heel veel randverschijnselen uh, eromheen, heel veel media eromheen, social media, ook andere, andere vormen. En uh, ja, dat is toch wel, ik, ik heb ook de, de stukjes ook al in de krant gezien, uh, waarbij toch wel relatief, uh, ja, toch wel redelijk kritisch en ook wel... In een ander dak ligt uh, het verhaal is verteld wat ook uiteindelijk de bedoeling was. En uh, ja, ik, ik kan me er wel eens bij voorstellen dat hij. Uh, ik bedoel het vuil, maar dat hij deze stap uh, dan ook zet. Ja. Uh, wat, wat, wat, ja, ik kan me voorstellen dat u uh, daarmee uh, de, de ambities van RKC op een lager pitje kunt stellen. Nou, dat denk ik niet. Uh, RKC is zoals u weet uh, laatst uh, op de goede weg uh, naar boven. We zijn van categorie 1 naar categorie 2 gegaan. Een uh, goede relatie met de gemeente, ze uh, zijn maatschappelijke projecten bezig. Ze hebben gesneden in de spelersalaris als een van de eerste clubs. Uh, sportief gaat het goed. Dus op zich de weg naar boven is uh, weer gevonden. Uh, ja, dit zou eigenlijk uh, toch wel een uh, ja, verdere uh, redding kunnen zijn van RKC. Dus in die zin is het wel jammer voor de lange termijn dat het uh, bot niet van tafel is. Uh, absoluut. Ja. Wat, wat gaat u nu met dat uh, stadion doen? Ja, kijk, het stadion is van de gemeente uh, en de ondergrond ook. Uh, en er zit een uh, forse boekwaarde op, uh, op het stadion, uh, hoger dan uh, de opbrengst zou zijn. Dus de gemeente zou ook met het bod van 4 miljoen toch nog een verlies leiden van uh, 4,5 miljoen euro. Uh, ja, Op het moment dat uh, RTC toch uh, failliet zou uh, gaan of omdraagt te vallen, ja, dan zitten het met een behoorlijk financieel uh, behoorlijk gat. Dus uh, ja, dat is gewoon heel vervelend. Het is niet makkelijk om uh, dat uh, probleem uh, snel weer op te lossen. Ja, we is nog wel een gat op de begroting hè, van 900.000 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, men verwacht, nou dat is een beetje de verwachting als men in de eerste divisie zou blijven spelen, dat men dan toch nog een begrotingstekort zou hebben van, van 9 ton. Sowieso volgend jaar promoveren naar de eredivisie, dan zou het overigens een ander verhaal zijn financieel. Uh, ja, het is natuurlijk uh, nog een flink gat, maar ze komen van heel ver en ze hebben heel veel gesaneerd. En zoals ik al zei, zaten ze, en zitten ze nog steeds op de weg naar boven. dus. Ja, het zou dan met een stadion, want er was de bedoeling om daar dan wat meer investeringen te kunnen doen... en ook andere activiteiten naar te krijgen, zou dat gat wellicht gedicht kunnen worden. Maar die investeringen komen dus niet? En daarmee, zo schreef de voetbalwet ervoor, kun je de ambities uiteindelijk ook niet opschroeven? Daar moet je even pas mee op de plaats maken. En kijk, en zoals Herenveen dat uh, doet, is natuurlijk een uh, mooi voorbeeld. En dat was eigenlijk uh, voor RGC ook wel het voorbeeld om, uh, om dat te doen. Ja. Voorlopig niet in Wabijk. Ik dank u hartelijk, Sjoerd Potters, wethouder ja, van sport. Klik. Daarmee ja, komen we ja. aan het einde van het NOS Radio 1 Sanaal. Ik wens u een fijne avond en geef u Mark Vissers voor de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 Het NOS Journaal.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 Pakistanse premier Ghilani die draait de omstreden verhoging van de brandstofprijzen terug... en hij doet het onder druk van de oppositie. Het kabinet is aangewezen op de steun van de oppositie, nu het geen meerderheid meer heeft. Vorige week trok de op één na grootste regeringspartij, MQM, zich terug uit de coalitie. En voetbalanalist, columnist en tv-presentator Hugo Borst stopt per direct met zijn werk voor radio en tv. Ook schrijft hij geen columns meer voor het AD wil meer tijd voor zijn privéleven. Vermoeidheid en gebrek aan inspiratie zijn de aanleiding voor zijn besluit, zegt hij. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit straat. Het regent, maar vanuit het zuiden begint het nu droog te worden. En later vanavond verdwijnt de regen naar het oosten. En vannacht klaart het in het noorden en midden op. En vooral in het noorden en midden van het land kan op uitgebreide schaal dichte mist ontstaan. En ook moet u daar rekening houden met gladheid, want de temperatuur daalt naar 0 tot min 1. Het zuiden houdt bewolking en daar wordt het een graad of 3. Morgen begint de dag droog en vooral in het midden en noorden met dichte mist en lokaal gladde wegen. Moet u morgen vroeg de weg op, dan is het goed eerst even een weerbericht en de verkeersinformatie te raadplegen over de actuele situatie. Overdag, morgen overdag nadert vanuit het zuidwesten weer een nieuw regengebied. Vanaf een uur of tien in de ochtend gaat het in Zeeland regenen. Daarna trekt het naar het noordoosten. In Friesland, Groningen en Drenthe blijft het droog tot het begin van de middag. Met de regen wordt het ook zachter. De temperatuur stijgt overdag in het zuiden naar een graad of acht. In het noorden blijft het nog lang koud met slechts drie graden. De wind waait eerst uit het oosten, is matig kracht 3 tot 4, Aan zee wind kracht 5. en in de avond draait de wind naar het zuiden.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 ANUB, ah, verkeersinformatie. Het is de eerste normale avondspits van het jaar. En dat is niet gunstig. 150 kilometer aan files staat er nog. Ja, het komt natuurlijk allemaal door het slechte weer. Veel regen, met name in de randstad. En Dat leidt nog tot lange dagelijkse files. Dat betekent ook dat de spits pas na 7 uur echt gaat afnemen. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. De opvallende, er zijn een paar ongelukken gebeurd, op de A10 bijvoorbeeld. Tussen Diemen en knooppunt Amstel staat 2 kilometer file richting Den Haag. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op loopt het ook nog vast tussen Osdorp en knooppunt Amstel, 8 kilometer. Op de A10 West richting Zaanstad staat nog behoorlijk vol na een aantal aanrijdingen. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. 11 kilometer na een ongeluk. Daar is de rijbaan al een tijdje weer vrij. Loopt daar door die file nog wel behoorlijk vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor knooppunt Gouwen staat 9 kilometer. Elders op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Na een ongeluk met vier personenwagens tussen Maarsbergen en Bunnik. 6 kilometer stilstaan. De linker is nog dicht. En in het zuiden valt op de file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Oorschot. 3 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Jeanne Kooijmans. ZZP'ers hebben meer werk voor minder geld. En geld maakt inderdaad niet gelukkig. Je relatie gaat ervan kapot. Goedenavond, welkom bij Avondspits hier op de Amsterdamse redactie van Wakker Nederland. Het is crisis in Europa. Hongarije dus, vanaf 1 januari de nieuwe EU-voorzitter. Het motto van de Hongaren luidt Europa met een menselijk gezicht. Voor een gewone demonstratie waren sommigen niet gekomen. Benzinebommen leiden in het centrum van Athene in korte tijd tot een veldslag. We hebben echt wel goed leiderschap nodig. Dat zorgt dat al die belangrijke besluiten over toezicht op de financiële markten... dat dat goed erdoor gaat komen, dat is echt wel essentieel. Landen die dus zich niet aan de regels houden... die zullen te maken krijgen met forse straffen, echt met forse sancties. De financiële crisis en torenhoge schulden teisteren Europa. Landen als Ierland, Griekenland en Portugal liggen op de intensive care. En de nieuwe voorzitter Hongarije maakt alles een behalve positieve start... Voor ons in de Europese hoofdstad Brussel zit telegraafcorrespondent Herman Stam. Herman, goeie avond. Hoe wordt er eigenlijk in Hongarije gepraat in uh, de Brusselse wandelgang? Ja, nou, uh, de, ze houden hier een beetje hun hart, een, een hart vast. Want ze denken, uh, hoe moeten die Hongaarse diplomaten nou Europa gaan redden... Hmm. tijdens de diepste crisis uh, eigenlijk uh, in haar bestaan? Ja, wordt er ook ge gesproken over corruptie? Dat lezen we hier en daar. Ja, dat is vooral de mediawet waar ze zich op dit moment heel erg zorgen over maken en ook uh, de crisiswet waardoor buitenlandse bedrijven meer belasting moeten betalen in oh, Hongarije. Le legt dat eens dus uit, die crisiswet? Uh, ja, uh, de premier van Hongarije heeft bedacht dat uh, bedrijven die zich vestigen in Hongarije een extra belasting moeten betalen oh. en dat mag eigenlijk niet eens via Europese wetgeving. Nee, dus dat is een beetje een eigen stelsel, een eigen regel. Ja, en ING en uh, Egon hebben ook een brief gestuurd naar de Europese commissie om te vragen of ze daar uh, naar kunnen kijken. Want uh, ja, die zijn er uiteraard uh, niet echt uh, tevreden over. Nee. Dan nou vindt er morgen in Budapest, dat is de hoofdstad van Hongarije, een Europese topontmoeting plaats. Wat gaat daar gebeuren, Herman? Uh, er komt een feestje om eigenlijk uh, in te luiden dat Hongarije de nieuwe voorzitter is uh, van de EU het komende half jaar. Ja, feestje, maar er wordt al gesproken, neem ik aan, door onder andere Barroso, de voorzitter. Ja, je zou het hopen. Uh, uh, Herman van Rompuy, de EU-president, is een paar weken geleden al op werkbezoek in Hongarije geweest. Ja. Daar heeft hij uh, tot onvrede van veel landen helemaal niks gezegd over de Mediawet bijvoorbeeld. Ja. En nu wordt van Barroso verwacht dat hij eigenlijk ja, niet anders meer kan en toch een opmerking hierover moet maken. Ja, dat, dat lijkt me toch wel. Eigenlijk, hè? want je hebt het al over Barroso. Laten we hopen dat hij gaat spreken. Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Unie, eigenlijk niks zeggend. Die man moet zich toch een keertje gaan bewijzen. Uh, ja, nou goed, de, de, voor, voor hem ligt de taak vooral achter de schermen. Hij heeft natuurlijk wel een heel zwaar uh, eerste jaar gehad met de eurocrisis. Uh -huh. En uh, ja, in Brussel zijn ze daar toch wel redelijk tevreden over. Want hij heeft in ieder geval alle ego's toch redelijk aan tafel uh, kunnen houden. Yeah. Hoe is dit eigenlijk voor jou als verslaggever, mensen die niks zeggen? Uh, nou ja, ze zeggen wel veel, alleen uh, allemaal uh, Off the Record, dus je kan er op zich nog wel wat mee. Maar uh, ja, ik zou liever willen dat ze gewoon ook uh, uh, voor camera, radio en uh, mijn yeah. pen dan uh, hun woord doen. Oh, ik heb altijd geleerd dat je Off the Record niet mag gebruiken. Ja goed, nou ja, misschien met die nieuwe mediawet in Hongarije helemaal niet meer, maar ja. <laughs> in Brussel doen we dat nog wel. Goed. Ja, wat legt dat eens dus uit, die nieuwe mediawet? Wat is daarmee ja. aan de hand? Nou, het is eigenlijk een soort uh, melkkorfwet. Uh, uh, de regering kan uh, de, de berichtgeving van journalisten kunnen ze dus controleren uh -huh. en eventueel ook boetes opleggen. En ook uh, als journalisten bepaalde bronnen gebruiken, kunnen ze eisen dat die openbaar gemaakt worden. Ja, en maakt je dat kwaad? Uh, ja, ik vind dat uh, geen goede ontwikkeling voor het uh, democratische Europa, om het zo te zeggen. Nee, en jouw collega's, hoe reageren die daarop? Uh, nou ja goed, de, de, ik begreep van een paar collega's dat ze uitgenodigd waren voor een persreisje naar Hongarije... om daar drie dagen nu uh, bij die feestelijke opening aanwezig te zijn. En daar kreeg je ook uh, alleen maar uh, Hongaarse diplomaten te spreken. Dus uh, ja goed, ja, ja. ik weet niet of iedereen zich even boos erover maakt. Nee. Hongarije, voor uh, heel veel uh, Nederlanders, ik weet niet of dat ook voor jou geldt... Uh, Moeilijk voor te stellen dat, dat, dat het er nou bij hoort, hè? dat het bij ons hoort, bij de Europese ja. Unie. Waar, waar blijft de oplossing voor, voor dat identiteitsprobleem? Ja, het is natuurlijk nog wel heel winnaar, want ze zijn sinds 2004 pas uh, lid geworden. Ja. En ja, dit soort dingen zou ze eigenlijk meer bij de Europese Unie moeten betrekken. Het mm -hmm. voorzitter zijn is natuurlijk een prestigieuze taak. Ja. Alleen ja, wat, wat, wat doet premier Orbán? Die probeert juist Hongarije meer van de EU af te drijven. Dus ja, ja goed, uh, qua integratie lijkt me dat uh, geen uh, goede ontwikkeling. Nee, en wat, wat zou je voorstellen om toch meer eenheid te kunnen creëren? Ja, het is heel moeilijk. Het is echt op een koord dansen. Want uh, al die kritiek die nu op Hongarije komt... daardoor kruipen ze meer in hun schulp. Mm -hmm. En dan heb ik het idee dat je juist moet proberen ze te omarmen... en niet meteen van toe te spreken. Nee. Nou, laten we horen dat je veel off the record hoort. Dan lezen wij dat vanzelf weer. Herman Stom van de Telegraaf in Brussel. Dankjewel. Ja. Dit is WNL. Ook te volgen op Twitter via het avondspits WNL. Straks, aandacht voor geld en relaties. Dat blijkt vaak niet meer samen te kunnen. Maar eerst ander nieuws dat je portemonnee raakt. De AEX is vrijwel onveranderd gesloten. Met een klein verlies van 0,1% op bijna 357 punten. Sibren Brouwer, hoofdaandelenresearch bij ABN Amro. Goedenavond. Goedenavond. Wat was het voor een beursdag vandaag? Nou, het begon redelijk goed en uh, ja, op het eind van de dag zwakte het weer uh, weer een beetje af. Dus uh, ja, per saldo's wat je net aangaf, uh, niet zo heel veel uh, beweging. Nee, een reeks aan uh, cijfers vandaag, begrijp ik? Ja, dat klopt. Er waren behoorlijk wat macrocijfers uh, die ook wel een beetje het beeld bepaalden. Uh, dus uh, vooral veel aandacht voor de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers mm -hmm. deze dagen. Dat uh, ja, begon gisteren al eigenlijk met de ADP-cijfers, dat is vooral gericht op de dienstensector. Dat was een heel erg goed uh, cijfer. Ja. Dan, uh, beter dan verwacht. Um, ja, vandaag kwamen daar de jobless claims overheen. Uh -huh. Dat zijn wekelijkse uh, cijfers. Die waren min of meer in, uh, in lijn. Maar de markt zit echt te wachten op, uh, op de non-farm payrolls uh, over december. En die worden morgen gepubliceerd. Oké, okay, spannend dus. Uh, ja. Dat is heel erg spannend. En uh, ja, die verwachtingen zijn eigenlijk al een beetje opgeschroefd... naar die goede EDP-cijfers van, uh, van gisteren. Dus. Ja. Um, ja. Daar kijkt de markt echt wel naar uit. Daar ja. uh, zijn we heel benieuwd, uh, heel benieuwd naar. Korte reactie graag nog, Siebren, uh, Directeur Munsels van Robert. Zij vandaag, als vooruitblik op het komend beleggingsjaar, doormodderen met de euro. Dat verwacht ik. Uh, ben jij het daarmee eens? Nee, we kijken daar toch wel wat positiever tegen, tegen aan. Wij denken eigenlijk dat uh, de euro toch, uh, toch gewoon overeind blijft. Mm -hmm. uh, deels omdat we ja. Met ons met z'n allen uh, niets anders kunnen voorlopen, maar deels ja. ook omdat we echt er echt vertrouwen in hebben... dat, uh, dat de autoriteiten de juiste maatregelen nemen... Om, ja. het, uh, om het vertrouwen in de euro te stellen. Okay. De Centrale uh, Europese Bank, Sybren Brouwer van ABN AMRO. Voor Sofia, dank je wel. Da, prima, daag. Alles draait om geld, ook de meeste ruzies thuis. Uit Brits onderzoek blijkt dat twee derde van de relaties stranden... door meningsverschillen over de financiën. Michiel van Essen, goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. U bent relatiespecialist bij Bureau Kleiweg. Ja. Herkent u dit? Uh, ik, ik vind veel, veel paar vaker uh, dat mensen zeggen: van ja, Wij kunnen niet door één deur. Dan kan het de ene mm -hmm. keer over geld gaan. En dan kan het een handeltje over de kinderen gaan. En dus allerlei verschillende onderwerpen, zeg maar. Ja, maar goed, geld is dus wel een middel, hè? Uh, absoluut. Ja. Ho ja. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, uh, in iedere relatie is het natuurlijk een kwestie van onderhandelen. Onderhandelen? Ja, onderhandelen. Uh, krijg ik mijn zin? Krijg jij je zin? Uh, kunnen we ergens in het midden uitkomen? Uh, en dat gaat over voor alles en nog wat. Het ja. gaat over uh, hoe ver je bij je werk vandaan gaat wonen, een nieuwe baan, een ander huis, uh, of je een uh, nieuwe CD-speler koopt. Nou ja, noem het allemaal maar. Ja, ja. dan denk ik, al onderhandelen moeten we de hele dag al. Hè? Ja, Afspraken klopt. op je werk, uh, daar heb ik thuis helemaal geen zin in, denk ik dan. Ja, ja. <laughs> en toch werkt het niet zo. Ehm. Uh, um, Twee verschillende personen, twee verschillende gevoelens, uh, verschillende belangen. Dingen die ze vers verschillend belangrijk vinden ook. Hè? En uh, als het goed is, dan vind je elkaar natuurlijk heel vaak wel, laat ik het zo maar zeggen. Ja, maar toch onderhandelen, dat kan niet iedereen. me eens, dat is, dat, ik denk dat dat de kern van de zaak is dat uh, ook als het over geld gaat, hè, uh, het, het gaat eigenlijk over het onderhandelen... over het geven en nemen, uh, over uh, je niet aangevallen voelen als de ander... wat anders wil dan jij wil, uh, dat je mee kan kijken naar wat die ander wil. Uh, naar de, over dat soort dingen gaat het. Ja, dus eigenlijk, als ik u goed beluister, voordat je een relatie instapt... moet je eerst leren onderhandelen. Uh, dat is in ieder geval een van de vaardigheden waar, waar je een heel, heel veel aan hebt, ja. Ja, want dan bepaal je uiteindelijk. Uh, nou ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. Als de, als de een zegt ik ga naar Roemenië op vakantie en de ander zegt nee hoor, ik ga naar Spanje. Ja. ja. Uh, wat doe je dan? Ja, ja, geen idee, ruzie maken. Nou, of ruzie maken, of ja. zeggen van, nou, oké, okay, deze keer gaan we naar Roemenië, en volgende keer gaan we naar Spanje, of andersom, ja. uh, snap je? Uh, in die zin, uh, dat is onderhandelen. Ja. Toch even terugkwam het op het geld. Ja. Uh, kan het ook zijn, uh, het feit dat de ene partner bijvoorbeeld meer verdient dan de andere, kan het uh, ook voor problemen zorgen? Ja, speelt zeker een rol. Ik, ik, uh, ik denk dat dat uh, in het algemeen, het is het in Nederland ook nog steeds zo dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Deels door het parttime werken van vrouwen, vooral parttime werken. Uh, mannen veel meer fulltime. Maar ook omdat mannen wat hogere, hogere inkomens hebben voor gelijksoortig werk. Ja, op twee manieren werkt dat. Ja. Dat geeft dus nogal ongelijkheid. Hm? En het hangt dus van stel tot stel af hoe je daarmee omgaat. Uh, dat, dat merk je ook bij, bij echtscheidingen: dat uh, mannen er financieel meestal beter van afkomen omdat ze fulltime werken enzovoorts. Ja. Tips uh, tot slot uh, om, uh, om te voorkomen dat uh, veel relaties stranden om geld. Openheid. Ja, dat is makkelijk gezegd. <laughs> ja, en, en toch werkt het zo. Als je maar gewoon kan vinden wat je vindt. Jo, ik vond die schoenen zo mooi. Ik, ik vond het zo leuk. En zaterdagavond hebben we een feest. En ze zijn heel duur, maar ik heb ze toch gekocht. Hartelijk dank, Michiel van Essen van Bureau Kleinweg. Oké. Okay, Goedenavond. Dag. Dan. dag. ZZP'ers krijgen het drukker. En uh, er is nu meer werk te vinden voor zelfstandigen zonder personeel dan een jaar eerder. Zo blijkt uit onderzoek. Daarin staat dat de tarieven onder druk blijven staan. Bij mij op de WNL-redactie in Amsterdam, Mieke van Westing van Platform Zelfstandige Ondernemers. Goedenavond, Mieke. Goedenavond. Dat is dus eigenlijk goed nieuws. Dat is He? zeker goed nieuws. Drukker, maar ook ja. slecht nieuws. Ja, het is dubbel nieuws. En dat hebben we afgelopen jaar sowieso wel gezien. Want je ziet veel mensen die enthousiast starten als ja. ZZP'er. Uh, maar ook mensen die het wel lastiger hebben. Het blijft toch crisis. Uh -huh. Alleen uh, het is uh, goed nieuws dat de crisis weer, of zeg maar, dat we er toch wel uh, de economie trekt aan. Ja. Dus uh, dat merken mensen. En uh, economisch vertrouwen is wel goed. Onze ja. leden die zijn positief over het komende jaar. Daar maar gaan nou kan een zzp'er natuurlijk vragen wat hij wil. Ja. En de klant kan kiezen wie hij wil. Hè. Dat ja. valt veel te onderhandelen. Er is veel concurrentie. Ja. Is het nou moeilijk voor de zzp'er om na de crisistijd de tarieven een beetje omhoog te brengen? Dat is uh, zeker lastig. Zeker als opdrachtgevers al uh, gewoon gewend zijn dat je voor een bepaald tarief werkt. Yeah. Maar daarom, dat is juist leuke aan het zzp-schap of zelfstandig ondernemerschap... Mm -hmm. dat je creatief moet zijn, dat je goed moet nadenken over je aanbod... Maar ook van, zit ik wel in een goede markt? Moet ik misschien productdiversificatie doen? Ga ik samenwerken met anderen? Ja, dat Hoe zijn kan vragen eigenlijk... die jij krijgt natuurlijk. Ja, dat zijn vragen ja. die wij krijgen, maar vaak waar mensen zelf heel erg mee bezig zijn. Want mm -hmm. uh, ja, wij hoeven ze ook niet echt te vertellen waar de markt zit. De ZZP is vaak uh, het beste zelf. Ja, maar we, toch, wat adviseer jij de ZZP? Hoor? Ja, kijk goed om je heen. Mm -hmm. En vooral, uiteraard begint bij jezelf. Waar ben jij goed in? Maar daarna moet je goed kijken, goh, waar is de behoefte aan, welke kennis en kunnen zoeken opdrachtgevers nou en hoe kan je dan het beste aanbieden. Ja. Misschien kan je het wel heel goed doen samen met een collega zzp'er ja. en samenwerken zodat je een, bredere, een breder aanbod kan doen. Ja toch, stel je voor dat je nu voor een, een redelijk tarief een opdracht binnenhaalt en de crisis is straks voorbij en je zou eigenlijk recht hebben om er wel 20% bovenop te gooien op je bedrag. Ja, je kan altijd, kan dat, want... uiteraard, je kan altijd uh, onderhandelingsvrij. Je kan mm -hmm. altijd, maar ik zou wel goed nadenken van, het gaat niet puur om, om een prijs, maar meer wat, wat bied je daarvoor aan? Mm -hmm. Wat is jouw toegevoegde waarde? Als je daar gewoon dat benadrukt mm -hmm. en ook echt die toegevoegde waarde biedt dan uh, zullen opdrachtgevers dat ook wel herkennen. Ja, maar het is natuurlijk een hele vrije markt. Er bestaat niet zoiets als een, ja, een, een, een minimumbedrag of nee. een wettelijke regeling. Nee, he, voor en dat vinden wij maar goed ook. Ja? Ja, absoluut. Want nou minimumtarieven, dat haalt, drukt altijd de onderhandelingsruimte... en haalt altijd de prijs voor de gehele markt naar beneden. Ja omdat de prijs dan vast staat. Dus dat betekent dat mensen die echt toegevoegde waarde bieden en goed zijn... dat die dan niet kunnen excelleren en dat ook terugzien in een hoger tarief. Ja, kwaliteit dus, wint altijd. Absoluut. Eigenlijk. Blijft het uit. aantal ZZP'ers stijgen? Ja. Ja. ja, ook CBS heeft gez gezien dat in het afgelopen kwartaal het aantal weer echt flink toeneemt. Dus over 2010, 2009 was het aantal voor het eerst sinds jaren gedaald. Mm -hmm. Lichtelijk gedaald. In 2010 is het aantal zzp'ers weer gestegen. Dus ik ben ervan overtuigd dat dit een trend is die alleen maar nee, doorzet. Wel vreemd, want het, het viel mij ook op dat een kwart van alle zzp'ers zegt... eigenlijk zou ik weer graag een loondienst willen. Nou, ze zeggen dat ze het ook, uh, er ook voor openstaan voor een baan in loondienst. En dat is denk ik ook wel goed, want als je kijkt gewoon naar het aantal zzp'ers... het is niet zwart-wit. Heel veel mensen die doen bijvoorbeeld tegelijk uh, opdrachten in loondienst... en opdrachten gewoon als ondernemer... Maar ook als mensen gewoon toch een baan voorbij zien komen. Want vaak zijn zzp'ers echt ja, professionals, hoog opgeleid of heel goed gekwalificeerd, mm -hmm. goed in een ambacht. Zoals dus ze toch een baan voorbij zien komen die goed bij hen past en daarop toch willen solliciteren. Wel. Ja, waarom niet? Ik vind het opmerkelijk. Ja, ik denk uh, soms uh, past het ook niet bij iedereen natuurlijk. Het is, uh, als je zelfstandig ondernemer bent moet je aan heel veel dingen denken. En als mensen erachter komen dat het toch niet iets voor hun is, dan is het alleen ja. maar goed. Men gaat dan mensen... toch terug voor, naar, naar ja, misschien veiligheid dat of als, als je pensioen geregeld wordt of wat dan ook. Ja, en uh, zolang uh, mensen maar voor, voor overtuiging zzp'er zijn en als ze bedenken van nou dit is niet voor mij, ik wil weer een loondienst, daar is op zich niks mis mee. Ja. Dus je pleit voor de vrije markt, ja. geen afspraken over, over bedragen, over minimumbedragen, helemaal niets? Nee. Niet nou, kwaliteit. Wat wij wel pleiten is dat uh, er is nu weinig wettelijke ruimte is voor ZCP's om onderling afspraak te maken over mm -hmm. tarieven. Zoals je wilt samenwerken. Ja. Daar heb je de mededingingswet voor. Er ligt nu in de Eerste Kamer, heeft dat goedgekeurd... een aanpassing van die mededingingswet... zodat zzp'ers tot aan 10% van de markt... meer afspraken onderling kunnen maken. Zodat ze samen sterker vijs kunnen maken tegen grote partijen. Nou, daar zijn we wel voorstander van. Het is idioot dat een hele grote partij in de markt... een bepaald tarief kan vaststellen. Ja. Maar dat zes zzp'ers, als je dan al met meer mensen afspraak gaat maken... dat het dan niet mag. En dat vinden wij, nou, die grens die moet gewoon opgerekt worden. Mieke van Westing van Platform Zelfstandige Ondernemers. Dankjewel. 43% van de bedrijven in ons land heeft te maken met cybercrime. Morgen publiceert Europol een rapport over de omvang van de internetcriminaliteit. Internetdeskundige Danny Mekic, goedenavond. Goedenavond. Waarom denk jij dat het Nederlands bedrijfsleven zo in, in trek is bij hackers? Nou ja, er zijn eigenlijk denk ik twee redenen waarom Nederland in trek is bij uh, mensen die aanvallen willen uh, uh, plegen. Ten eerste... Uh, het Nederlandse internet is stabiel en snel. Mm -hmm. We hebben het grootste knooppunt van internet hier in Nederland. In Amsterdam, Nederland, in Amsterdam ja. ter wereld. Mm -hmm. um, dat betekent dus uh, dat er heel veel verkeer overheen gaat. Maar dat betekent dus ook dat Nederland een heel belangrijk knooppunt is van informatie. En die informatie wordt vaak ook tijdelijk opgeslagen in Nederland. Voordat het de grens overgaat of zelfs de oceaan oversteekt. Um, dus die informatie hebben we hier uh, staan. En die informatie staat bij bedrijven. En die bedrijven zijn dan dus interessanter nou. uh, om aan te vallen dan bedrijven in andere landen, ja. want die hebben immers niet zoveel internetinformatie. En om welke bedrijven gaat het dan? Nou ja, we hebben recent uh, natuurlijk het geval gehad van een, uh, van een grote Nederlandse bank... waar miljoenen euro's uh, uh, ja, via een soort van omweg, via internetbankieren... Uh -huh weggehaald kon worden bij de bank, zonder dat ze het door hadden. Het zijn dus uh, financiële instellingen vaak. Je ziet dat uh, overheidsinstellingen, maar dat ook politie en justitie... die hebben eigenlijk voortdurend te maken met aanvallen. Ja. Maar als je naar de cijfers kijkt in Nederland... dan zie je dat het aantal aangiftes uh, bij de politie... dat betrekking heeft op, op, tot iets wat op internet plaatsvindt... is bijzonder laag. Ja, maar toch 43% van de bedrijven heeft ermee te maken met cybercrime. Dat, dat is toch een serieus aantal. Ja, maar kijk, wat is cybercrime? Um, ze vertellen niet hoe die cijfers zijn opgebouwd. En wat ik denk is dat het Centraal Bureau voor de Statistiek iets verder is... met het opsporen uh, en het ook in kaart brengen van cybercriminaliteit... dan ze bijvoorbeeld in, in Polen of in Hongarije doen. Ja. Nederland is wat dat betreft anders dan alle andere landen. Ja, we kunnen de cijfers op verschillende manieren uh, lezen. Het, het is wel een plaag, het is wel vervelend. Komt dat nou ook, uh, vooral in de jaren negentig... Uh, waren er toch heel veel mensen met een droombaan... en heel veel van die mensen zitten nou thuis. Uh, lopen die uit frustratie te hacken Of wat zijn het voor types die zich daarmee bezighouden? Nou ja, ik kan me voorstellen. Ik, ik, ik, ik heb wel zeker een aantal vrienden die zichzelf ethisch hacker noemen. Mm -hmm. Dus die, die proberen beveiligingen uh, te testen, bijvoorbeeld yeah. van de OV-chipkaart ook. Om, uh, om te kijken hoe goed die beveiligd zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat er mensen zijn... die dat vanuit een soort van wetenschappelijk oogpunt doen. Maar ja, gefrustreerde mensen die thuis zitten... Die, die hun baan zijn kwijtgeraakt. Ja, ik kan me voorstellen, er zijn ook gevallen bekend... van medewerkers die dan nog even inloggen op het intranet... via een omweg toch nog in een gedeelte komen... waar ze eigenlijk geen toegang meer tot hebben. Mm. Daar nog even alle informatie weghalen. Nou zegt Europol, het komt omdat ontzettend veel mensen... onder werktijd uh, met sociale media bezig zijn. Iedereen zit maar op Facebook. En daardoor kan een heel makkelijk gespioen... Worden. Ik moet heel eerlijk zeggen, um, ik, ik zag dat bericht ook voorbij komen. Ze ja. hebben drie persberichten op één ochtend verspreid. Eén van die berichten was dat sites als Twitter, Facebook uh -huh. en Hives uh, daar een grote rol in spelen. Ja. Ik zie dat niet. Ik, Om heel eerlijk te zijn, ik zie niet het verband tussen echt... Hekactiviteiten, criminele activiteiten uh, en het doelbewust lekken van informatie. Dat is waar het eerste bericht over ging. En mensen die op internet een deel van hun privéleven plaatsen. Maar goed, Europol zal het ook niet zo te de duim zuigen, denk ik. Nou, om heel eerlijk te zijn, en dat is dan wel weer een interessant punt. Je merkt toch echt wel dat dit soort uh, instanties, dat overheden, dat ook Europa... dat ze de grootste moeite hebben om de nieuwste technieken, om mm -hmm. de nieuwste innovaties bij te houden. Ook daarom hebben ze bekendgemaakt dat ze in 2013... Ja, dus dan pas, Dan pas ja. een expertisecentrum ja. op willen zetten voor uh, cybercriminaliteit. Overigens uh, zou dat centrum al eerder uh, geopend moeten zijn. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk uitgesteld. En dat zal in 2013 ook weer uitgesteld worden. Dus dat duurt nog wel even. Maar ik vind het typisch dat iets wat zo essentieel is. Want iedereen werkt de hele tijd met internet. Bedrijven, overheden en mensen. Dat we daarvoor een speciaal centrum in het leven moeten roepen. Om daar leuke kennis te verzamelen. En daar leuk met elkaar te praten over dit onderwerp. Terwijl dit iets zou moeten zijn. Yeah. Uh, wat binnen iedere organisatie ja. aanwezig is. En die kennis moet binnen iedere overheidsinstantie aanwezig zijn. Niet genoeg gekwalificeerd personeel, geldprobleem. Hoe denk je dan dat het, dat het nou nog niet uh, te controleren valt? Nou, om, om eerlijk te zijn, ik denk dat het weinig aantrekkelijk is... voor echte IT-jongens om bij de overheid te gaan werken. Om twee redenen. Je ziet dat, dat uh, jongens, maar ook meisjes die ervoor kiezen... om veel met computers bezig te, uh, te zijn... dat zijn in zekere zin hele creatieve mensen. Want die werken, bedoel, ze zitten misschien veel naar een scherm te staren. Maar wat daar allemaal gebeurt, dat is een ontzettend creatief en analytisch proces. Ja. Dus daar moet je creatief voor zijn, enerzijds. En aan de andere kant valt er gewoon veel geld te verdienen met die kennis. Nou, als jij dan kunt kiezen tussen een ambtenarenbestaan op een ministerie in Den Haag, of een hippe locatie in de Amsterdamse binnenstad, waar je aan hele toffe projecten werkt, ja. maar je misschien ook nog iets meer verdient, ja. dan is de keuze misschien niet zo moeilijk uh, te maken. Dank voor je uitleg, Danny Mekic, en uh, tot volgende keer. Tot volgende keer. Vreemde, goeie avond. Goedenavond, Sanne. Wat Allo, leuk. Vrem. Ja, heel leuk. Volgende week zondag ben je mij te gast op Radio 2 en WNL's High Tea. Je zei, ik wil best komen, maar dan wil ik vanavond eerst een avondspits. Ja, want ja. ik begin vanavond met de eerste aflevering van de herkansing ja. op Nederland 1. En nu is het vervelend dat een heleboel nieuwe programma's beginnen, ja. waaronder wie is de mol. Dus die zitten overal, hebben ze aandacht. En ik dacht, Ach, kijk, ja. dan kom ik bij WNL om vijf voor 7, En dan zeg ik tegen alle kijkers, vooral de belastingbetalers die ons onderwijssysteem en de jeugdzorg financieren. U moet kijken vanavond om te zien hoe uw belastinggeld soms niet goed wordt besteed. Nee, want, want het gaat vanavond over Franny, ja. die al jaren spijbelt. Het is niet als ze naar school fietst, uh -huh. dan blokkeert ze, dan gaat ze niet naar school. En dan willen ze er wel een rapportage maken van de leerplichtambtenaar... waardoor ze naar de officier van justitie moet of een boete moet krijgen of een taak. Ja. Maar niemand die gedacht heeft, liever is er misschien iets met je aan de hand. Ja, precies. En, Want je uh, helpt even, Prem, van de mensen die het programma niet kennen... je helpt jongeren tussen 12 en 17 jaar, hè, die problemen hebben, je probeert ze te motiveren. Het gaat natuurlijk allemaal over het onderwijssysteem in Nederland. Waarom nou, gaat dat jou zo aan het hart? Omdat, Shana, kijk, ik heb eerst de school. Het begon ooit met primetime. Dat ik reportages maak over leerachterstanden in het onderwijs. En dan ga je steeds verder verdiepen. En dan zie je dat. dat 20% van de kinderen al op de lagere school wordt afgeschreven. En dan zie je dat op de middelbare school. We kinderen tegenwoordig alleen maar aan het bestraffen zijn. We inspireren kinderen niet meer. Tegenwoordig zegt ze, dus we willen serotolerant. Maar dat betekent dat je toch wel moet verdiepen in het kind. En het onderwijssysteem. Ze dus willen dat kinderen zich aanpassen aan het systeem. Ze zeggen niet, laten wij ons aanpassen aan het kind. Toen wij jong waren, Janne, kon ik als puber, ik kon spijbelen. Ik kon dingen leren. Wat, wat ik heb geleerd tijdens het spijbelen is me later pas. Gekomen. We willen kinderen maken tot een soort robot die geen emoties mag hebben, die niet stout mag zijn, terwijl juist in je puberteit moet je stout zijn, want dan zoek je ja. je grenzen op. Het is een beetje de omgekeerde wereld. Ja. Ja, eigenlijk en... wel. Maar nou gebruik jij soms onorthodoxe methodes, hè, om kinderen weer een beetje te motiveren. Ja, maar ik, ik gebruik je ja, altijd van. Dat auto is bitte. ook zo, Prem, anders zou Prem Prem niet zijn natuurlijk, hè? Nee, maar nee. weet je, Jeanne, het is toch leuk als we... Doe een beetje normaal, als een kind... Als, als, als, als er bijvoorbeeld Franny, vanavond zal je zien, Franny moet fietsen... En dan fietsen ze de tiende keer. En dan speelt met de Dixieland band En dan komt ze aan en dan spelen we muziekje voor de En dan is het natuurlijk... Maar als ze dan de volgende keer daar langs fietst... En ja. ze kan het weer niet, dan gaan ze even daaraan denken. Ja, dus dan gaat ze een barrière over, zeg maar. ja. Ja. Maar je, je kan wel tegen iemand zeggen, je moet het doen. Maar Sanne, ik moet afvallen. Ik, ik, ik heb al een abonnement op de sportschool vanaf september. Ik heb een loopband thuis. Ik moet gewoon op dat stomme ding gaan staan. Mm -hmm. Toch lukt het me niet. Dus ik snap als het die kinderen soms niet lukt. Ja, zeker. Nou is het om op Nederland 1 te zien vanavond. Om vijf voor half elf. Nee, kwart over tien. Kwart over 10. Oké, een beetje uur Goed, uur 15. goed. Twee, 22 uur vijftien. Normaal zou jij daar bijvoorbeeld ook wel over vertellen, Prem. Bij de Wereld Draai Door. Nou weet bijna iedereen wat er gebeurd is. Nee, maar de Wereld Draai Door heeft geen uitzending vandaag. Oh nou ja. Ja, uh, anders, anders zou jij daar misschien wel gezeten hebben later. Ja, ik zou vandaag misschien mijn hoofdredacteur Jeroen Jong ja. daar gezeten hebben met Fraddy ja. En ik zou vandaag op Radio 1 in primetime het verteld hebben. Ja. Maar Primtime ging niet door vanwege de persconferentie van Moerdijk. Ja, natuurlijk. Maar even een vraag, Prem. Kom je ooit nog terug bij de Wereldraad door? Nee, ik heb op geen stel... Uh, dat is de zusteromroep uh, van jullie, uh, van, van Pond. Uh, ja. Daar heb ik een, een essay geschreven en ook gezegd waarom ik het deed. Kijk... Um, ook bijvoorbeeld bij de Telegraaf uh, hm. hebben ze toen uh, de suggestieve berichtgeving gemaakt. Kijk, mijn, mijn, mijn probleem is het volgende. Als je hebt nog een halve minuut, ja. Oké, okay, als ik zeg het leek alsof Sjanne Kooijman straalde dus was toen ze met Sprint sprak, heb ik niet gezegd dat je straalde dus was, maar ik nee. zeg het leek. Ja. En met dat soort woordkeuze worden mensen dagelijks ja. kapot gemaakt. Dus je hebt er door... geen spijt van? Aan, spijt? Shanne. het is tijd dat we de Volkskrant kapot maken! Prem, tot aanstaande, tot volgende week zondag. Dit was WNL's avondspits op uh, Radio 1. Zodat de kunststof met haar in kok Ramon Beuk. Een prettige avond. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Sport op Radio 1. Zaterdag en zondag om kwart over twaalf. Door de binnenbaan heen proberen we het verschil goed te maken. Het EK schaatsen allround in Colalbo. NOS langs de lijn. Zaterdag en zondag om kwart over twaalf. Radio 1.